3 uur.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 of een overnachting geboekt hebben of er moeten zijn voor werk. Knokke Heist vraagt hetzelfde van dagjesmensen. Het strand bij Bloemendaal is vanwege de grote drukte afgesloten. Volgens de politie hielden veel strandgangers zich niet aan de coronamaatregelen. Bezoekers werden na tienen gisteravond gevraagd om het strand te verlaten. Volgens de politie verliep dat rustig.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 De wedstrijd tussen FC Dordrecht en NAC Breda van komende middag is afgelast... vanwege twee coronagevallen bij NAC. In aanloop naar de wedstrijd zijn de complete selectie en de staf opnieuw getest... en daaruit kwamen twee positieve resultaten naar voren. Vanwege de privacy maakt NAC niet bekend om wie het gaat... en ook het trainingskamp van NAC is per direct beëindigd. Het weer. De temperatuur daalt langzaam naar 18 tot 22 graden. In sommige steden wordt het niet koeler dan 25 graden. Later overdag weer veel zon. Het wordt 30 graden op de wallen, 37 graden in het zuidoosten. Daar kan ook onweer ontstaan. En de komende dagen blijft het dan tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.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 You Get ready for the cheer ball. You your about house music You've got the body so why don't you use it Naturally swinging your face on the floor Cause that's how we run the dance floor the We'll For the Baron MC, you won't be with the comeback. Your Don't on a hot track When you don't play the back of the wax Face for your face And a high hat makes it super bad On the floor, they got the body going On and on and on to the break is going over and over again We'll be the ones to make you dance Bust the groove, go crazy this This is the one you just can't list To the bass line, have me bump in, Watch the party jump in. But for now, you just don't stop your DJ Turn the music up My sense of truth